Het weer bewolkt en lokaal een bui. Vanmiddag breekt in het westen de zon door. Het wordt zo'n 21 graden. Het weekend blijft wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is vrijdag 12 augustus. Ook vandaag veel aandacht voor de beurs in en Engeland. Speculeren op koersverlies is verboden. Italië, Spanje, Frankrijk en België... proberen zo de onrust op de beurs weg te nemen. En ondertussen lijkt de rust inderdaad weer te keren. In ieder geval in Azië. In Engeland zijn al meer dan duizend mensen opgepakt... vanwege hun aandeel in de rellen. Maar we bellen ook tijdens deze uitzending... met onze correspondent in Japan. Want die zat vannacht opeens stokstijf in zijn bed... omdat de aarde daar beefde. En het Rode Kruis komt met een nieuw noodfond. En misschien wel het meest herkenbare bericht... lees ik vanochtend vroeg in het AD. Veel gesnotter door bar zomerweer. Dat en meer tot half tien in dit Radio 1 Journaal. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht. De rellen in Engeland hebben een vierde leven geëist. Een 68-jarige man is aan zijn verwondingen bezweken. Maandag werd hij zwaar mishandeld... toen hij een groepje relschoppers aansprak op hun gedrag. Zo vertelt een verslaggever van Sky News confirmation that 68-year-old Richard Mannington Bowes died. He had tried to intervene uh, when a mob set fire to bins in Ealing in West London and a post-mortem examination will take place later today uh, to discover the exact cause of death. But it certainly was a savage attack. De Britse politie heeft een man en twee tieners gearresteerd in Birmingham... die de drie mannen zouden hebben doodgereden. De slachtoffers wilden hun buurt beschermen tegen relschoppers. Verder is het rustig gebleven in Birmingham. De emotionele oproep die de vader van het slachtoffer deed... om de rellen te stoppen, heeft geholpen volgens de politiecommandant. was dat interventions moment absolute grief devastation. nu zijn meer dan duizend railschoppers opgepakt. Daarbij ook de jongen die de Maleisische student Asraf beroofde, die gewond op de grond lag. Misschien weet u nog wel van dat internetfilmpje. In een heuse persconferentie vertelde Asraf dat hij geschokt was toen hij die beelden weer terugzag. En ook was hij erg verrast over alle media aandacht. I don't believe niet, myself because is that really me? I don't know that there was someone who recorded it seriously. Yeah, it's really strange because I'm just a normal people. This thing happened so sudden. I don't know how to reply to it. Premier Cameron heeft in het lagerhuis financiële hulp beloofd aan mensen die schade hebben geleden door de rellen, ook als ze niet verzekerd zijn. Ook zal die jeugdbendes harder aanpakken. In het Joodse verzorgingstehuis Bet Shalom in Amstelveen is de gevaarlijke ziekenhuisbacterie MRSA uitgebroken. <kijkt> Blijkt uit een rapport van de inspectie voor de gezondheidszorg. Daarom staat het verzorgingstehuis onder verscherpt toezicht. Medewerkers die geïnfecteerd zijn, moeten thuis blijven. Volgens familieleden van de bewoners is het al jaren mis in de instelling. Slecht ondeskundig personeel, niet adequaat reageren als er iets was. Geen zorg voor de patiënt, geen tijd voor de patiënt. Het was er gewoon niet. Directeur Michael Bloemendaal ontkent dat er iets mis zou zijn... in het Joods thuis. Vandaag is de eerste ministerraad na de vakantie. De oppositiepartijen roepen premier Rutte op om leiderschap te tonen... rondom de recente financiële crisis. Dat doet hij, dat doet hij tot op heden te weinig. Fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66... Dag in, dag uit schieten beurzen in het rood. Stijgen prijzen van goud. Hebben pensioenfondsen problemen. Laat het Centraal Planbureau zien dat ze nieuwe scenario's, noodscenario's gaat maken. Dan is iedere 24 uur belangrijk. Er is altijd een minister van dienst, maar ik verwacht van de premier... dat hij zichtbaar niet alleen de problemen volgt... maar ook bereid is maatregelen te nemen. Fractievoorzitter Blok van de VVD noemt die kritiek onzin. Volgens hem hoeven de ministers geen extra maatregelen te nemen. Gelukkig kunnen we het hoofd koel houden... omdat we bij het aantreden van dit kabinet al afspraken gemaakt hebben... om financieel orde op zaken te stellen. Daarom hebben we meer financiële ruimte dan andere Europese landen. Daarom is er ook veel meer vertrouwen in het Nederlandse beleid. En dat is wel dankzij het kabinet waar onder meer meneer al zoveel kritiek op heeft. Ook PVV-leider Wilders is niet onder de indruk van de kritiek. Volgende week debatteert de Tweede Kamer met Rutte en minister De Jager over de eurocrisis.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 uh, energy investments inside of Syria. De stad Hama, waar de afgelopen dagen hevig werd gevochten, is nu weer veilig. Dat zeggen verschillende inwoners. Het leger trok zich gisteren terug uit de stad. Deze man ging weer naar huis en trof een chaos aan. Huizen waren uitgebrand en mensen gaan dood van de honger. Volgens hem kan alleen Allah hen helpen. Hama, Hama Mancoube. Man man Hama. Dammar al We allemaal het geweld tegen betogers gaat altijd nog, nog altijd door. Volgens Syrische activisten heeft het leger in de stad Kwasar... in het westen van het land elf mensen doodgeschoten. Obama was gisteren even in Holland. We hebben het niet gemist hoor hier bij de NOS en nu ook niet. Holland is een wijk in de Amerikaanse stad Michigan, waar hij in, in, in een autofabriek aanwezige werknemers toesprak. In de speech uitte de president harde kritiek op hoe Washington de afgelopen maanden de kredietcrisis probeerde te bezweren. Unfortunately, what we've seen in Washington in the last few months has been the worst kind of partisanship, the worst kind of gridlock, and that gridlock has undermined public confidence. And impeded our efforts to take the steps we need for our economy. It's made things worse instead of better. There is nothing wrong with our country. There is something wrong with our politics. Obama had ook iets positiefs te melden. Hij benadrukt dat de Amerikanen voor elk probleem een oplossing hebben. Vanwege een aanrijding tussen een personenauto en een trein in Oostrum reden er vannacht geen treinen tussen Venraai en Feelingsbeek, vertelt de brandweer. Op de bewaakte spoorwegovergang is een personenauto uh, geschept door een personentrein. Een zittende is daarbij om het leven gekomen. En over de toedracht van het ongeval kan ik op dit moment nog niks zeggen. In de trein zaten meerdere mensen. Niemand raakte gewond. Dit is een personentrein van Veolia. Er zaten ongeveer 20 mensen in. En die mensen die worden met taxi's vervoerd naar het station om de reis te vervolgen. Met de trein, de mensen in de trein is niks aan de hand. En uh, voor zover we nu weten zit er één persoon uh, in het voertuig. Ruim 40 jaar hebben we op het antwoord moeten wachten. Maar nu is het officieel bekendgemaakt. Bert en Ernie zijn niet homoseksueel. Overigens zijn ze ook niet hetero. Het zijn poppen en ze hebben geen seksuele oriëntatie... zeggen de makers van Straat. Er was een online petitie gestart... om de twee beste vrienden te laten trouwen in het programma. Initiatiefnemer is homorechtenactivist Lear Scott. Hij is ervan overtuigd dat Bert en Ernie gay zijn. CNN zet een paar feiten op een rij... Petition was dreamed up by gay activist Lair Scott. When I was nine years old, I wondered if they were a gay couple. There's been a lot of purely circumstantial evidence. They sleep in the same room. They take baths together. Look at the photo on their wall. Well, that's our picture. Oh, sure, there are also counter-indications. Let's talk about Bert's eyebrow. No self-respecting homosexual would leave a unibrow like that unplug. <laughs> Goed, je kan overal een discussie over hebben. Er worden ook al duizenden grappen over gemaakt via het internet. Petitie is inmiddels ook door duizenden mensen ondertekend. Maar het lijkt erop dat Bert en Ernie dus niet in het huwelijksbootje zullen stappen. Nou, voor zijn verliezen afgelopen week op Wall Street lijkt nu het tijd te keren. Onder meer een daling van het aantal uitkeringsvragen in de Verenigde Staten gaan beleggers hoop. De Dow Jones-index sloot 4% hoger. nasdaq index die sloot. Uh, ook 4 procent hoger, namelijk 4,7 zelfs. In Azië zijn de beurzen nu ook volop bezig. De Nikkei staat op dit moment op een kleine winst. Tot zover het nieuwsoverzicht. Luister het nog eens terug via nos.nl slash radio1. Vind u ook de podcast en u kunt zich daar gratis op abonneren. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Morgen, dan is het zaterdag 13 augustus, dan geeft Desert Kid een concert op het zomerparkfeest in Venlo. Een gratis toegankelijk festival en de organisatie heeft speciaal voor de mensen die het festival financieel mogelijk maken, de zogenaamde vrienden van het zomerparkfeest, iets leuks gegeven. Althans, ze hebben er iets leuks voor bedacht. Desert Kid gaat namelijk voor vier gelukkigen een privéconcert geven. Doen ze niet zomaar, nee, dat wordt een concert in een luchtballon. Dezeldkit was dat. Japan werd gisteravond opgestrikt door een aardbeving met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Epicentrum van de beving lag in Fukushima, waar de kernreactoren staan die bij de aardbeving van maart dit jaar nog zware schade opliepen. Correspondent Wouter Zwart is op dit moment in het uh, gebied. Wouter, wat merkte jij zelf van die aardbeving? Ja, het was uh, moed in de nacht, dus ik lag te slapen in een hotel op ongeveer zo'n 90 kilometer afstand van dat uh, epicentrum. En ja, ik werd echt wakker geschud hè, het hele hotel ziekte werkelijk helemaal weer. Uh, het alarm ging af, uh, de centrale van het hotel, dat uh, riep om via de Intercom, er is een aardbeving, uh, dat moeten ze doen, dat is verplicht. Dat is altijd even een angstig moment. Hè. Ik maakte ook echt een sprintje naar de, naar de badkamer. Uh, het kwam allemaal goed, uh, er zijn vaker zware naschokken, er is geen uh, schade gemeld, er zijn ook geen slachtoffers, er was uh, geen tsunami-waarschuwing, ook belangrijk. En ja, het allerbelangrijkste natuurlijk, die kernreactoren in de regio, die zijn allemaal uh, in ieder geval in orde, is bevestigd op dit moment. Ja, en, Maar zijn jullie dan vervolgens ook geëvacueerd? Moeten mensen dan allemaal uh, naar buiten midden in de nacht? Nee, nee. wat ik zeg, uh, er zijn vaker uh, grote aardschokken, uh, zeker ook na schokken nu, na die aardbeving nog steeds in afgelopen maart. Maar je moet je voorstellen dat in Japan op zich tegen aardbevingen heel veel bestand is. Uh, alle, uh, gebouwen worden hier uh, zeer veilig gebouwd. Met speciale systemen die die aardbevingen kunnen tegengaan. Het was die enorme tsunami natuurlijk afgelopen maart. Die zo vreselijk heeft huishouden. En zoveel schade heeft aangebracht. Uh, de aardbeving zelf, die viel mee. Nou, uh, je noemde al uh, de kernreactoren. Nou, die zijn ook niet beschadigd. Wordt ja. dan officieel gemeld. Ja. Maar hoe gaat het trouwens uh, daar met de kernreactoren? Ja, die, die Fukushima Daiichi centrale. Uh, uh, er is op zich goed nieuws. En dat is dat TEPCO de reactoren. En de koelsystemen na een aantal maanden nu echt onder controle heeft. Er komt nauwelijks nog straling vrij. Uh, en achter de situatie op dit moment zo veilig uh, dat de overheid uh, eergens heeft aangekondigd dat de mensen die in de buitenste in uh, uh, woonden, dat die aan het eind van de maand weer naar huis kunnen. En dat zijn dus de mensen die zo tussen de 20 en de 30 kilometer van de centrale uh, wonen. Maar ik moet zeggen, ik ben nu echt in Fukushima. Uh, er is daar lokaal uh, uh, behoorlijk wat geomde over. Want ja, de lucht... En zo mag het weliswaar schoon zijn, de situatie mag onder controle zijn, maar. De grond bijvoorbeeld en de huizen en de gebouwen... die zijn natuurlijk allemaal besmet geraakt. Dus het schoonmaken van die steden, van de grond, van de dorpen... dat is nog lang niet klaar. Sterker, dat is nog helemaal niet goed begonnen, van de grond gekomen. En de vraag is dus of die mensen ook aan het eind van de maand... echt terug kunnen en sterker nog of ze zelf wel terug willen. Dat kan ik me voorstellen dat het niet zomaar gaat. Daar nee, kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Uh, maar dan is er nog een punt natuurlijk... want deze schade is veroorzaakt door uh, die kerncentrale, ja. door TEPCO... Hè, dat, dat energiebedrijf, ja. de eigenaar... Van. Betaal ik die nou schadevergoeding? Ja, die schadevergoeding komt er. Uh, maar ik moet zeggen, wat niet helpt is dat Tepco, hè, die beheerder van die centrale... Uh, uh, vandaag of gisteren bekend heeft gemaakt dat in het eerste kwartaal van dit fiscale jaar... het nieuwe kwartaal, 5 miljard euro verlies is geleden. Uh, toch zegt Tepco dat die schadeclaims niet in gevaar zijn... dat die uiteindelijk wel uitbetaald zullen worden... omdat het bedrijf een heleboel geld verwacht van de centrale overheid, die er alles aan zal doen om Tepco, hè, dat belangrijke bedrijf... niet failliet te laten gaan. Dat zal natuurlijk nog veel ernstiger zijn. Uh, dus ja, we moeten nu afwachten of dat inderdaad gaat gebeuren. Maar Tepco zegt zelf dat die schadevergoeding niet in gevaar is op dit moment. Dankjewel, Wouter. Wouter Zwart was dat, vanuit Japan. De Stomerij... Pasfoto's en de supermarkt To Go, die hebben we al op het station. En er komt nu ook een bibliotheek bij. De primeur is voor het station in Haarlem. Daar wordt de eerste stationsbieb geopend. De belangstelling is groot. Er komen ook bibliotheken trouwens op andere stations. Uh, voor leden van Bibliotheek Haarlem is het een tientje extra. Okay. En dan krijgt u een aanvullend abonnement... waarmee u hier dus, uh, als u onderweg langskomt, uh, materiaal kunt lenen...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 Morgen, dan is het eh, zaterdag 13 augustus, dan herdenkt Duitsland dat het 50 jaar geleden de Berlijnse muur bouwde. Althans, het communistische Oost-Duitsland. Want dat maakte daarmee een eind aan de laatste vluchtroute van veel mensen uit de DDR. Die liep via West-Berlijn. Die grens die liep niet altijd even recht. In de wijk Kleine Klinieken werd een stukje DDR met slechts 500 inwoners bijna volledig van de buitenwereld afgesneden. De hof en dan hier ja, het woonzimmer. Die beide vensters hier voorne. Daar hinten was het slaapzimmer. Badezimmer gab's niet, Toilette haben we ons met die Nachbarn geteilt. En wo war die Mauer? Hier unten, statt am Ende der Straße. Da, da wo jetzt uh, die Laterne steht, weiter ging's da nicht. Also, die Mövenstraße, zu dem De helft van een behoorlijk da, groot da, huis, ja. twee onder één kap, daar woonde ja. Kerstin Zöllner. Ze is een jaar voor de bouw van de muur geboren. Dus ze wist niet beter dan dat aan het eind van de straat. Ja, er hield de wereld op. Het was spannend, ja, klar. Is, ja, die vraag worden ons ja veel gesteld, of we dat niet zo schrecklich vonden met de muur, Maar dat is, wenn jemand zijn leven lang im Keller eingesperrt is, kent hij halt nur den Keller. Het is eigenlijk alsof je in een kelder woont. Als je nooit naar buiten mag, denk je dat dat de wereld is. Dus ik weet niet of we het erg vonden. We kenden niks anders en we hadden ook geen idee wat er aan de andere kant van de muur was. Het was zelfs zo gewoon dat de grenssoldaten ook een deel van het dagelijks leven waren. We hadden, we hadden contact met die. Die hebben bij ons koffie gedronken. En, en die hebben we in de winter met thee en rum, meestal meer rum als thee. En ze kregen koffie en thee, dus winters met rum, en meestal meer rum dan thee. En ze liepen hier gewoon rond. Ze hoorden bij ons leven en ze konden er eigenlijk ook niks aan doen. Die grenssoldaten hebben wel een van de mooiste onderdelen geleverd van de tentoonstelling, die hier deze zomer nu is. Er staat een maquette, maquette die de Oost-Duitse grenssoldaten hebben gemaakt. dit model toont in de gehele grensverloop met Klein-Glinke in de middle drin. En Klein-Glinke was voor de grenztruppen der DDR der am te zu bewachende Abschnitt de gesamten Berliner Mauer. Weil dat een mini-DDR, een Blinddarm der DDR was. Klein-Gieneke was de blinde darm van de DDR. Het was heel moeilijk te bewaken. Daarom hebben ze een maquette gebouwd om de strategie te bepalen. Prachtige details, de wegen, de bomen, natuurlijk de villa's... met de muur eromheen, de wachttorens. Jens Arndt heeft de tentoonstelling samengesteld. Waar was die maquette al die tijd? Er kwam kort na de val der Mauer sofort beveel bevel: dit model te vernichten. En dat zou niet de klassenfeind in de handen vallen. En hij, een Mecklenburgische sturkopf, had zich geweigerd dat te doen. En toen de muur viel, kreeg de commandant het bevel om die maquette te vernietigen. Het mocht niet in handen van de vijand vallen. Maar hij heeft het in zijn garage verstopt en nu pas aan ons gegeven. En ook bijzonder zijn de foto's van het dagelijks leven langs de muur. Mensen in hun tuintje, kinderen in een opblaaszwembad, een groentetuin... en altijd met de muur een paar meter verderop. Dat wat verrassend is, ik, is dat we het hier geschaffen hebben... in de uitstelling foto's uit het oosten überhaupt te zeigen. Want het was ongewoon. Ja, Zulke foto's ken je wel van de westkant. Maar in het oosten zijn zulke foto's heel zeldzaam. Het was officieel verboden om de muur te fotograferen. Wat immer aan de censuur voorbij ging, waren foto's op die kinderen waren. De truc is dat er altijd kinderen op de foto's voorkomen. Dan werd er een oogje toegeknepen, want je kinderen fotograferen mocht wel. En je kon ze het beste niet hier bij de fotograaf laten ontwikkelen, maar ergens ver weg als je op vakantie was, want daar kende niemand je. Thuis en konden ze dan irgendwie heimelijk in het album reinschieten. Maar er is één ding waar niemand foto's van maakte: de brug. Een smalle brug naar Babelsberg was de enige verbinding tussen Klein-Glineke en de rest van de DDR. Nu kunt er lekker overheen met fietstochtjes, maar toen... Die bruggen, wat was waren die bruggen voor u? Toor zur Welt? Ausgang? Eingang? Ausgang, toor zur Welt. Eingang naar huis. Heimat, also naar huis. Ja, het was als de deur van je huis, maar dan dus van 500 mensen. Er stonden soldaten, je hield je paspoort in je hand. Maar alleen de bewoners mochten er overheen. We konden nooit bezoek ontvangen. Maar er gebeurde ook iets moois, want we heeft hier uw man leren kennen. We kanten die soldaten, dat we stendig hier rein zijn. Rein, raus, rein, raus. Ja, zat hier in hem huisje, hij had die uitwijzer maar En toen die gewechseld hebben, zijn die ook maar anderhalf jaar geblieben. Ja, hier aan de slagboom. Hij werkte als grenssoldaat. En al snel was bekend dat er weer een nieuwe was. En zo hebben we elkaar leren kennen. Maar het was ook lastig met afspraakjes. Toen we trouwden, mochten hij hier komen wonen. Hij kwam vrijwillig hier wonen, voor mij. Een bijdrage was van correspondent Wouter Meijen. De NOS zendt morgen de herdenking van 50 jaar Mauerbouw. En die rechtstreeks uit op de televisie op Nederland 1. Vanaf 10 uur kunt u dat zien. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft weer toegeslagen. Hij won de derde etappe in de Ineco Tour, de rittengoers door Nederland en België. Gilbert demarreerde op 7 kilometer van de finish in de Ardennen. En dat was precies het moment dat hij vooraf had aangestreept. De laatste klim was uh, kort, maar dat is stijl ook. En, uh, maar ik ken ook uh, het parcours van de Waalse pleider. We passeren altijd daar. Dus uh, dat was. Eindelijk een voordelen. Uh, ik dacht dat uh, ik kom te kort, want ik, heb, uh, ik was deze morgen nog 15 seconden achter. Maar uh, ja, met de bonificatie is het ook een uh, uh, plus. Ja. Gilbert is dus ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op de nummer 2, de noord Edfald Borson Hagen is 5 seconden. De Nederlandse zeilers presteren uitstekend bij de pre-Olympische wedstrijden in Weymouth. Na Marit Bouwmeester in de Laser Radio won ook windsurfer Dorian van Rijsselbergen goud. In de afsluitende medal race verdedigde hij op het water, waar volgend jaar de Olympische race wordt gezeild, zijn leidinggevende positie. Dat ging moeizaam, van Rijsselbergen werd vijfde, maar het was net genoeg om zijn concurrent Nick Dempsey voor te blijven. Dat het moeizaam ging, was te wijten aan een slimmigheid van Dempsey. 30 seconden voordat we gingen starten, begon Nick in één keer driftig om me heen te varen. En uh, ja, zag ik dat hij maar ging matchrazen, wat, uh, wat uh, ja, toch wel interessant was. Dus uh, ja, hij zorgde dat eigenlijk alle andere jongens uh, over mij heen voeren. En uh, ja, de, de startlijn verliet als één na laatste. Of uh, zelfs uh, als laatste om de eerste bovenboei heen ging. Dus dat was uh, ja dat was knap werk. Super, super veel respect daarvoor. Ja, toen, uh, toen dacht ik van, hey dit ken je niet. Dan gaan we even wat veranderingen brengen. Dus uh, ja, hij moest natuurlijk ook naar voren varen. Dus toen gingen we met z'n tweeën uh, plaatsje voor plaatsje uh, pakten we naar voren. En uiteindelijk werd hij tweede en ik vijfde. En dat was precies genoeg om de wedstrijd te winnen zesvoudig voetbal international Sander Westerveld uh, dan, die is 36 jaar inmiddels. En uh, hij staat nog steeds op doel, hij kiept nog steeds. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij kiept weer. Westerveld gaat nu weer aan de slag bij Ajax Cape Town. Hij moet daar de gestopte Hans Vonk opvolgen. Een klein medisch wonder is het, want Westervelds carrière leek een paar jaar geleden al voorbij. wegens problemen aan de knie. Uh, nou ja goed, kijk, ik ben in een jaar of drie ben ik afgekeurd, uh, geleden afgekeurd door Utrecht. Uh, en toen was eigenlijk, uh, dacht ik, en alle uh, andere aanbiedingen die ik had, <coughs> die, uh, die vielen weg door die uh, door het nieuws. Dus toen was ik eigenlijk al gestopt. En uh, nou goed, toen belde Clarence Seedorf, Die had een club gekocht in Italië. Had een heel mooi project bij. En uh, vroeg mij om uh, daar naartoe te komen. Als, uh, nou ja goed, uh, een beetje om samen uh, te helpen om die club te professionaliseren. En het project uh, van de grond te krijgen. En dan uh, in de toekomst wat verder, uh, verder daarin te gaan. En uh, toen werd ik gebeld uh, ja, door, uh, door Ajax uh, Zuid-Afrika. Of ik uh, daar naartoe wilde. Ajax Zuid-Afrika is Ajax Cape Town. Eh. Een gelukkige bijkomstigheid voor Westerveld was dat in Monza zijn knieproblemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik heb daarna uh, ja, die. Ik heb weer 60 wedstrijden gespeeld in Monza en aangetoond dat ik, uh, dat ik gewoon fysiek fit ben. Ik heb de medische keuring bij Ajax ook weer goed verlopen en uh, ja, er staat niks in de weg. Hij kan het dus niet laten. Hij tekende voor twee jaar een contract bij Ajax Cape Town. Radio 1, het nos journaal. Bijna half zeven hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Morgen. Spanje, Italië, België en Frankrijk verbieden vanaf vandaag tijdelijk het shortselling. Ze moeten onrust op de effectenbeurzen worden verminderd. Bij shortselling wordt gespeculeerd op koersverliezen. En mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden door geruchten te verspreiden.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 En het Rode Kruis opent een nieuw fonds, genoemd naar erevoorzitter prinses Margriet. Die neemt afscheid. Het fonds is bedoeld om mensen beter te beschermen tegen natuurrampen. Met het geld worden bijvoorbeeld huizen verstevigd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is momenteel overal bewolkt en op enkele plaatsen valt een beetje regen of motregen.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 Dit is de NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 journaal. Gaat u ook eens naar het internet www.nos.nl of ons Twitter adres NOS Radio 1, want we twitteren ook. De autoriteiten op Aruba hebben de reisgenoot opgepakt... van de verdwenen Amerikaanse Robin Gardner. Van de 35-jarige vrouw ontbreekt sinds anderhalve week elk spoor. Zaak doet een beetje denken aan de vermissing van Natalie Holloway. Nou, nu blijkt zit de reisgenoot van Carter al een week vast... omdat zijn verklaring telkens maar weer vragen opriep. Een bekentenis heeft deze 50-jarige Gary Giordano niet afgelegd... zegt Taco Stijn. En die is advocaat-generaal bij het Openbaar ministerie van Aruba. Nee, helaas niet. Want uh, hij uh, beroept zich gins, uh, sinds gisteren op zijn zwijgrecht. Waar houdt u rekening mee? U heeft nog geen lichaam gevonden. Nee, nou, dat is altijd een beetje lastig. Uh, in dit soort situaties, want het, het blijft wat, wat speculatief. Uh, wij uh, houden op dit moment het scenario aan dat uh, zij mogelijk uh, verdronken is, uh, maar dat daar uh, meneer een rol in heeft gespeeld. En welke rol is dat, kunt u ze dat zeggen? Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb dat ook tegen, tegen andere media al gezegd. Want, kijk, wij uh, in dit soort situaties is het onderzoek altijd moeilijk. Dat betekent dat als ik nu uh, zou aangeven wat die inconsistent zijn, dan uh, bestaat voor hem de kans, omdat hij zeg maar, over onze schouder meekijkt. Uh, via kranten, uh, media en zo. Uh, zou hij zijn verklaring kunnen aanpassen en dan ben ik mijn ads in, in, in het onderzoek kwijt. U heeft hem aangehouden op grond van tegenstrijdigheden in zijn verklaring. Wat we hebben uh, geconstateerd op een gegeven moment. is dat. wat hij vertelde over de toedracht. niet overeenkwam met. Uh, de feiten, zoals wij die hadden waargenomen op de plaats waar het zou hebben afgespeeld. En uh, dat is een van de redenen waarom we op een gegeven moment zeggen: hé, hey, dit klopt niet. Hoe lang kunt u de verdachte Gay nog vasthouden? Uh, de termijn. Waar hij nu in zit, is een inverzekeringsstelling. En die is wat anders dan in Nederland. Wij hebben een nog wat oudere vorm van strafvordering. En dat betekent dat bij onze inverzekeringsstelling uit de twee perioden bestaat. Eén van twee dagen. Nou, die is inmiddels lang verlopen. En de tweede periode is acht dagen. En die verloopt uh, maandagavond. Uh, Geen lichaam? Een verdachte die niet meewerkt? Ja. Dat schiet niet op? We zullen uh, een, een uitgebreider beroep gaan doen op uh, uh, getuigen... Hier de bevolking, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Want u weet, Europa is maar een klein eilandje. En een groot deel van wat er hier op het eiland rondloopt is toeristen. En met name Amerikanen. Dus we doen dan ook een beroep op de Amerikaanse mensen om te kijken of zij wat gezien hebben. Heeft u voor dat doel ook contact gezocht met de Amerikaanse justitie? Niet pertinent voor dat doel. Wij zijn natuurlijk in contact met de Amerikaanse justitie. Want ja, dit zijn beide Amerikanen. Ze zijn hier op 31 juli gekomen en op 2 augustus vindt het incident plaats. Er is dus weinig historie van hun, en dat betekent dat je eigenlijk voor al je gegevens, neem maar iets, iets, uh, iets simpels als adressen, familie en dat soort dingen, ben je afhankelijk van de Amerikaanse autoriteiten. Dus we zijn daar al in een heel vroeg stadium mee in contact. En op dit moment is het zo dat wij bezig zijn met uh, het uh, voorbereiden van een, een officieel rechtshulpverzoek, omdat we ook gegevens willen hebben die, die verder gaan dan dat. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld een, een, een, een telecom-operator moet vragen om gegevens. En dat moet dan uh, officieel met een, een beveluitlevering, zoals dat bij ons heet. En bij, bij de Amerikanen heet dat een subpoena Maar die kunnen ze alleen maar schrijven als ze van ons een officieel verzoek hebben. Taco Stijn, advocaat-generaal, zeg maar hoofdofficier bij het Openbaar Ministerie van Aruba. Hij was in gesprek met Dick Draaier van De Wereldomroep. Vandaag, precies een jaar geleden, werd Desi Bouterse president van Suriname. is er veel scepties over de toekomst van het land... onder leiding van een veroordeelde drugsmokkelaar, een koeppleger... en hoofdverdachte in een moordproces. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met Suriname na een jaar regering Bouterse? Een bijdrage vanuit Paramaribo... van correspondent Harman Boerban van de Wereldomroep. Dag mevrouw, mag ik vragen wat u gekocht hebt in de supermarkt? Ik heb brood gekocht en drinken gekocht. En is het veel duurder dan een jaar geleden? Ja, het is wel een beetje duur. Het is wel moeilijk. Alles is gestegen, wat moet je zeggen? Olie, alles. Suriname is duur geworden. De prijzen zijn sinds Bautus' aantreden met ruim 20% gestegen. En de brandstofprijzen zijn zelfs bijna verdubbeld. Dat Surinamers klagen is dan ook niet verwonderlijk. Ja, de prijzen zijn behoorlijk gestegen, maar... Uh... Ik vind dat de prijzen wel een beetje omlaag moeten. Ja, toch, voor het volk toch. De prijsstijgingen zijn vooral een gevolg van de harde economische maatregelen die de regering Bouterse nam. De Surinaamse dollar werd gedevalueerd en daalde dus in waarde. En dus stegen de prijzen. Toch was die aanpassing volgens economen hard nodig. De gunstige wisselkoers die je bij de cambio's kreeg, was net zo legaal als de officiële bankkoers. En dat gaf volgens monetair deskundigen een scheefgroei te zien. Macro-economisch bekeken, dus een goede stap, maar de bevolking plukte nu de zure vruchten van. De regering doet het goed aan de ene kant. Maar ik zie dat ze het meest naar het buitenland gaan hè, om dingen te regelen. Ik bedoel, van regel je dingen ook hier. Hè. Inderdaad, ook de man in de straat is het opgevallen. Een goede relatie met het buitenland is voor de Surinaamse regering inderdaad een speerpunt. Boutersen kondigde vorig jaar aan dat Suriname nu eindelijk de vensters naar de wereld zou openzetten. En hij is daar goed in geslaagd zegt de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo John Nay. I do think in fact that we have found it easy to work closely with the foreign ministry with the president's cabinet. So I would say indeed that it does look like there has been some additional opening to other countries. So I think it's been quite successful at that so far. Een jaar geleden werd door kritici gewaarschuwd... dat Bouterse met zijn dubieuze verleden... Suriname in een isolement zou brengen. Maar die voorspellingen zijn volgens de Amerikaanse ambassadeur niet uitgekomen. De Amerikaanse ambassadeur. Opvallend is volgens veel diplomaten de snelheid waarmee de regering te werk gaat... In een jaar tijd is er veel gebeurd. Wat voorbeelden. De goudsector, waarin 30.000 mensen werken, wordt geordend. Prestigieuze huizenprojecten aanschouwen het levenslicht. En er wordt hard onderhandeld met nieuwe multinationals... die de delfstoffen in de Surinaamse grond niet meer voor een prikkie mogen meenemen. En toch zijn er ook vraagtekens te zetten bij de slagvaardigheid van de regering. Die wordt namelijk onder andere bereikt door de enorme hoeveelheid commissies... die Boutersen instelt voor allerlei projecten presidentiële commissies wel te verstaan... die rechtstreeks aan Boutersen rapporteren. En waarin naast vakmensen ook vertrouwelingen van de president zitten... uit het eerste revolutionaire uur. Oppositiepartij DA91 ziet die commissies dan ook niet zozeer... als een middel tot slagvaardig werken... maar eerder als een uitholling van het democratisch stelsel... Parlementariër Winston Jesseren. Wanneer we zien dat er allerlei commissies benoemd worden die in feite de taken van de ministers overnemen, dan beginnen we onze werkbroer te fronsen. Erger wordt het wanneer de president taken naar zich toetrekt... dan moet hij verantwoording komen afleggen aan het parlement, maar dat doet hij dan niet. Hoe beschrijft u het? Is het een nieuwe vorm van regeren? Nou, er zijn een paar coalitieleden die het goed proberen te praten door te zeggen: dit is modern bestuur. Uh, was het bestuur van Saddam Hussein ook modern, een yeah? uh, dictatoriale uh, uh, gedrag. Vindt u het dictatoriaal? Ah, absoluut. absoluut. Winston Jesseren van da 91 De komende jaren moeten uitwijzen of Bouterse inderdaad, zoals Jesseren zegt... een nieuwe dictatuur vestigt. Of dat hij, zoals Bouterse zelf zegt... het land op een vernieuwende, maar democratische wijze tot grote hoogte brengt. En het geduld van de bevolking... Dat wordt daarbij nog even op de proef gesteld. Ik zeg uh, geduld hebben en kijken wat de regering gaat doen binnen vijf jaar. Ze hebben vijf jaar, dus we moeten even kijken wat er gaat gebeuren. Dat is wat ik zeg. Ja, zeker. Bedankt.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 Il est un vide bien étrange Que l'on appelle la part des anges. Als de zomer niet komt, moet je het maar doen met zomerse klanken. Tenslotte, hè? La Parc des Anges, Philippe Laville was dat. Dat gaan we straks doen. Tour we weer naar Cadel Evans. Is razend populair in Australië. En nu John Bakker bij de ANWB. John, de rustige ochtendspits op vrijdag. Hoeveel files heb je? Ja, Nou, toch, toch nog één file. Er is namelijk net een ongelukje gebeurd op de Van Brianoordbrug bij Rotterdam. En daardoor loopt het vast op de A16 vanuit Breda richting Rotterdam. Bij de Van Brianoordbrug, twee kilometer. De rechter rijstrook is daar afgesloten. En dan heb je ook nog wat werkzaamheden daar in de buurt. Want ze zijn nog steeds aan het werk, toch? Ja, de A20 is nog steeds uh, afgesloten. De A20 uh, vanuit de uh, hoek van Holland uh, naar Gouda... is tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein nog afgesloten. Gaat tot maandagochtend duren. Maar echt veel vertraging zal dat uh, vanochtend in ieder geval niet opleveren. Een rustige ochtendspits noemen wij dat. Jon, Dat kan je wel stellen. Hi. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft een jaar voor de Olympische Spelen van zich doen laten spreken. Hij won goud op het Olympisch water van Weymouth. Met een vijfde plek bleef hij zijn concurrent Nick Dempsey in de algemene rangschikking precies één punt voor. Dat is een goed resultaat, hoewel die laatste race was eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, zeker niet. Het was een slecht resultaat, maar het was genoeg gelukkig. Maar er zit een verhaal achter. Kun je dat verhaal uitleggen? Ja, zeker. Nee, we zijn van de, ik ging van de start ongeveer 30 seconden voordat we gingen starten. Begon Nick in één keer driftig om me heen te varen. En uh, ja, zag ik dat hij mij ging matchracen, wat, uh, wat uh, ja, toch wel interessant was. En, uh, ja. Dat betekent hij brengt je naar een, een slechte plek op het parcours waar je even geen wind had. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, hij zorgde dat eigenlijk alle andere jongens over mij heen voeren. En uh, ja, de, de startlijn verliet als één na laatste. Of zelfs als laatste om de eerste bovenboei heen ging. Dus dat was, ja, dat was knap werk. Super, super, veel respect daarvoor. Dat deed hij goed. En toen moest jij nog een heleboel inhalen. Ja, toen, toen dacht ik van, hé, hey, dit kan niet. Dan gaan we even wat veranderingen brengen. Dus ja, hij moest natuurlijk ook naar voren varen. Dus toen gingen we met z'n tweeën plaats voor plaatsje pakten we naar voren. En uiteindelijk werd hij tweede en ik vijfde. Dat was wel even zweten. Ja, het was zeker eventjes, eventjes weten En ook nog de Griek die, uh, die op mijn hielen zat. En uh, elke, elke gijp die ik inging, zat achter. Kom, van er nou in. Dus uh, ja, het was spannend. Je viel niet. Je pakt goud hier op dit testevenement. Wat zegt dat, behalve dat je er gewoon heel erg blij bent? Uh, het zegt dat we ja, gewoon hier een goede prestatie neer kunnen zetten. En dat we ook voor volgend jaar gewoon uh, een uh, ja, goed vooruitzicht hebben. Want je zit op het Olympisch water. Je verslaat je grootste rivaal. Van wie je twee jaar geleden hier nog uh, verloor op het wereldkampioenschap. Kunnen we dit, deze lijn kunnen we dat gewoon, uh, recht doortrekken naar uh, volgend jaar, de Spelen? Nou, hopelijk wel. Maar ja, uh, ik hoop gewoon een, een mooie, mooie medaille neer te kunnen leggen thuis op het bureautje. En uh, ja, we gaan gewoon ons best doen. Gaan we niet vertellen dat de kleur niet uitmaakt? Nee, tuurlijk maakt de kleur wel uit. Maar ja, dat mag je niet zeggen, want anders dan is het weer zo gek. Je hebt toch ambities? Zeker, ik heb altijd ambities, ja. Goud. Je hebt een fantastische week gehad. Uh, uh, jullie, st jullie stonden constant uh, aan kop met z'n tweeën. Het scheelde helemaal niets. Geeft dit ook een soort van uh, voldoening dat je hem pakt op het moment dat het moet? Ja, zeker weten. Uh, vooral uh, ja, eergisteren dan uh, op de dag dat ik uh, nog geen aftrek had en ik hem uh, naar achter moest varen. Toch een, uh, ja, een behoorlijke een klap uitgedeeld. Uh, je zag ook, uh, ik kon goed zien aan zijn, zijn lichaamstaal dat hij ja, echt het zwaar had en, en moeilijk had met het uh, ja, voorblijven of wegblijven van me. En ik denk dat dat gewoon een hele grote, uh, groot, uh, ja, grote voorsprong heeft, heeft gegeven, vooral mentaal ook. En nu weet je dat ook op het moment dat het erom gaat... dat je hem kan verslaan in zijn eigen achtertuin. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, dat geeft zelfvertrouwen. vertrouwen. Dat zei windsurfer Dorian van Rijsselbergen in een winderig gesprek. Want het waaide nogal daar met uh, onze verslaggever Ayot, Kloosterboer. Den Haag wacht in spanning af wanneer de 500.000ste inwoner zich gaat melden. De Hofstad wil dat namelijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wethouder van Engelshalve nu in de lijn. Goedemorgen. U woont zelf natuurlijk al uw leven lang in Den Haag. Uh, nee, uh, nee, ik, ik, ik woon uh, uh, nu al meer een periode van een jaar of tien in Den Haag. Uh, maar heb daarvoor ook elders gewoond. Ja, ook een van die importhagenezen. Precies. <laughs> Hoe belangrijk is dat inwonersaantal uh, van 500.000? Uh, het is belangrijk uh, voor de stad. Uh, het levert extra inkomsten uh, op... Um, maar Den Haag heeft ook een periode gekend waarin met name uh, uh, gezinnen en middeninkomens uit de stad uh, Vertrokken en elders gingen uh, wonen. En dat heeft uh, consequenties ook voor het, uh, voor het draagvlak voor voorzieningen uh, in, in de stad, uh, voor de dynamiek in de stad. En we zijn heel blij dat uh, we die gezinnen weer uh, terug naar Den Haag hebben weten te ja. halen. Hoe, hoe levert het trouwens extra inkomsten op? Je krijgt geld van het Rijk uit het gemeentefonds per inwoner. Oké, op die manier. Okay, op die manier. En u, maar u, u wil ze zo graag hebben dat u zelfs tellers, begrijp ik, in de stad gaat ophangen om de stand bij te houden. Ja, we willen het moment in de stad waarop we die half miljoen gaan halen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus hebben we op een aantal plekken in de stad uh, zijn uh, vanaf maandag tellers te zien uh, die uh, vanaf uh, maandag uh, optellen naar de half miljoen. Ja, en, en, en waar staat de teller nu? De, de teller staat nu, uh, uh, ik, ik heb een stap van gisteren gekregen, weet ik niet nog precies uit, maar op 499.000 uh, uh, en een paar honderd. En een paar honderd, dus er moeten er nog een paar honderd bij. Het is niet zo dat we vandaag, of morgen of begin volgende week al meteen de 500.000 te kunnen vieren. Nee, en we, we, we weten wel dat we het ergens in de komende weken uh, gaan halen. Je weet nooit het exacte uh, moment, maar ergens in de komende weken gaan we dat halen... en op 1 september gaan we dat vieren. Hoe komt het trouwens dat Den Haag op dit moment dan zo in trek is... dat het weer populair is om in Den Haag uh, te gaan wonen? Nou, wat we zien is dat we uh, een hoop extra studenten uh, aantrekken... Er, er komen meer studenten naar Den Haag ook omdat we sinds een tijd een echte vestiging van de universiteit Leiden hier hebben we hebben ook een groeiend aantal experts de Den Haag is Haagse internationale stad van vrede en recht, een hoop internationale instellingen en dat trekt ook een hoop mensen aan en zoals ik u net zei meer gezinnen die in de stad blijven wonen en daar is ook wel plek voor, want meer gezinnen die in de stad blijven wonen, want die gingen in het verleden juist altijd weg, dat er uh, niet de ruimte was voor, uh, voor hun wensen. Hè? Een, mooie, een mooi huis, het liefst een Eens gezinswoning met een klein tuintje. Nou, er is sinds uh, uh, 2002 ook wel bewust in de stad gewerkt... aan uh, uh, ruimte voor middeninkomens voor uh, gezinnen. En daar is ook heel bewust voor gebouwd. Ja, dus die, uh, daar, daar is plek voor. Wat ja. is trouwens de mooiste plek in Den Haag? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen uh, heel persoonlijk. Ik, voor uh, u? Ik ben zelf uh, heel erg uh, uh, dol op het strand. Ik woon daar ook uh, uh, vlakbij en ga er dadelijk ook lekker een rondje hardlopen. lopen. Ja, dat is misgevening, maar het, het valt wel onder Den Haag, geloof ik. Dat is, uh, dat is zeker uh, uh, Den Haag. En ik woon iets meer in het zuiden van de stad, dus uh, uh, bij uh, Kijkduin. En ook dat is een prachtige plek aan het strand. Ik wens u succes met het aantal inwoners. En uh, we horen het vast en zeker wel van u op het moment dat de 500.000 zich heeft gemeld. Oké, okay, prima. En succes met het hardlopen dan. Mevrouw Van Ingezo, voor de wethouder. Gaan wij naar Down Under. Twee dagen in het vliegtuig voor één dagje in Melbourne. Vandaag was Cadell Evans te gast in zijn thuisstad om te worden gehuldigd. Duizenden mensen waren naar Melbourne afgereisd... om de winnaar van de Tour de France in levende lijven te zien. is Federation Square, Melbourne, Australia. On the 12th of August to welcome home a national hero. Federation Square in Melbourne is volgepakt. Least 25.000 mensen hebben een plekje gevonden om Fidel Evans toe te juichen. Velen hebben zelf een gele trui aangetrokken om hun held te eren. Ze hebben uren en uren gereisd om een glimp op te vangen van de kampioen. Voor de officiële plichtplegingen beginnen is er natuurlijk eerst een ritje op de fiets. Dat gaat uiteraard in een tempo. Cadel probeert in het voorbijgaan zoveel mogelijk van alle handen te schudden die hem worden toegestoken. Nou, Dat zijn er duizenden. En de mensen die met hem meerijden, ja, ze staan meer met hun voeten op de grond dan dat ze daadwerkelijk aan het fietsen zijn. De baas van de Australische Fietsbond kijkt van een afstandje toe. Hij is overweldigd door de aandacht die zijn sport krijgt. We wisten dat would zouden komen, maar dit is gewoon incredible. Dit is overweldigend. Dit is een fantastische recognition voor Cadel. Put je yellow in de air en once again, acknowledge Australia's own Tour de France champion, Cadel Evans. Als Cadel op het podium komt, breekt een enorm gejuich uit. De man zelf staat er een beetje verlegen bij. Hij heeft een brede lach op zijn gezicht. Hij maakt een kleine buiging. Maar hij heeft ook grote ogen. Een beetje alsof hij verbaasd is dat dit allemaal voor hem wordt georganiseerd. Cadell, you've done what no other Australian has ever done. Daarna zit de beurt aan de premier van Victoria, de stad waar Evans woont. Die komt superlatieve tekort. De prestatie van Evans is de grootste sportprestatie die het land ooit heeft gezien, zegt hij. En dat betekent wat in een land waar ze zoveel sporthelden voortbrachten en dat compleet sportgek is. In Australische sport, er has never been a greater performance. Evans blijft maar twee dagen in Australië. Hij is speciaal voor de huldiging de halve wereld overgevlogen. Zijn leven staat op de kop na het winnen van de Tour de France. Waar hij nog het meest last van heeft? Van het feit dat hij nog altijd pijn heeft wanneer hij een heuvel op rijdt. Het is nog steeds om op de te rijden. Ik denk dat we dit moeten doen. Same place, same occasion next year, what do you say? Maar hij doet het allemaal graag nog een keertje om volgend jaar terug te keren voor een tweede huldiging. Dan moet hij volgend jaar opnieuw die Tour de France winnen. Dat was een bijdrage van Robert Robert Portier vanuit Australië. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Is Jury? Jury De hoogste financiële status van Nederland is niet in gevaar. Het Financiële Dagblad heeft het nog eens nagevraagd bij de twee grote ratingbureaus. Bij Standard Poors en bij Fitch. De bureaus vinden het wel belangrijk dat de eurozone overeind wordt gehouden. Het SD ging bellen naar de suggestie van minister De Jager... dat de rijke eurolanden hun toprating verliezen... als het Europese noodfonds te groot wordt. Maar de ratingbureaus noemen dat fonds eerder een bescherming... dan een bedreiging voor de Nederlandse AAA-status. Op dit moment zouden alleen zeer extreme situaties... zoals het uiteenvallen van de eurozone... kunnen leiden tot het verlies van de hoogste status. Venlo voert een polentax in, schrijft de Telegraaf... De gemeente gaat buitenlandse werknemers die in de stad wonen toeristenbelasting laten betalen. Tot nu toe betaalden ze alleen toeristenbelasting als ze op een camping of in een hotel verbleven. De gemeente vindt de heffing rechtvaardig... omdat de buitenlanders gebruik maken van allerlei gemeentelijke voorzieningen. Venlo is niet de enige gemeente in de regio Noord-Limburg... die geld wil zien van buitenlandse arbeiders. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond is tegen de plannen. Dit is opnieuw een lastenverzwaring voor een sector... die het al zwaar heeft na de EHEC-crisis, zegt een woordvoerder in de Telegraaf. We leggen ons hier niet bij neer. Volgens de Telegraaf is de huiseigenaar opnieuw de melkkoe van de gemeente... Ruim de helft van alle Nederlandse gemeenten... heeft dit jaar de bouwlegers verhoogd. Die trekken zich niks aan van de toenemende kritiek. Zo blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. De legers voor het bouwen van een huis of een kleine aanpassing... zoals een dakkapel, werden vorig jaar explosief opgeschroefd. Waar men in Leiden voor een reguliere vergunning... voor een bouwwerk tot 10.000 euro exclusief BTW, 35 euro betaald... moet een inwoner van buurgemeente Voorschoten... maar liefst 450 euro aftikken. Bijna 13 keer zoveel. Dat is toch niet meer uit te leggen? Al Nico Stolwijk van Vereniging Eigenhuis in De Telegraaf. In heel Europa kampen jongeren met een gebrek aan toekomstmogelijkheden. Maar ze slagen er niet in om hun onvrede te vertalen... in echte politieke invloed. NRC Next spreekt daarover... met de Pools-Franse socioloog Alexander Smolaar. Hij vindt het perspectief voor Europese jongeren klein. Als je nu 25 bent, heb je weinig om naar uit te kijken. Het is volgens Smolar vooral de jeugd die de rekening voor de economische crisis betaalt. Deze generatie heeft te maken met een bankencrisis, de eurocrisis... hoge jeugdwerkeloosheid, onzekere arbeidsvoorwaarden... verdampelde pensioenen en peperdure huisvesting. Volgens de socioloog in NRC Next delen de jongeren een gevoel van machteloosheid. Het voelt dat oudere generaties uitstekend voor zichzelf hebben gezorgd... en dat jongeren het nakijken hebben. Steeds meer kledingwinkels gaan failliet, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Volgens de krant kraakt de modebranche in zijn voegen. Dat blijkt uit cijfers van faillissementsdossier.nl. Ook werd er de afgelopen maanden flink minder omzet gedraaid. Vooral zelfstandige modewinkels hebben het moeilijk. Concurrentie in de damesmode is zeer scherp, signaleert de curator. Dat wordt bevestigd door de brancheorganisatie in het Nederlands Dagblad. Er zijn gewoon heel veel vierkante meters met kleding. De koek moet door veel mensen worden gedeeld. Ook kopen steeds meer mensen kleding via het internet. Nog een bericht uit het AD. Veel gesnotterd door barre zomer. Dat is de kop in het AD. Veel Nederlanders slepen zich rillend door de natte zomerdagen. Apotheken verkopen veel meer keelpastilles, hoestdrankjes... en middeltjes tegen verkoudheid dan normaaliter in de zomer. Volgens een medewerker van een apotheek zagen zij een stijging van 15 ten opzichte van een gemiddelde zomer. En dan heb ik nog een heel aardig bericht. Wat ik hier heb, dat staat in het dagblad Trouw. gestolen laptop biedt kijkje in de ziel... van. Britse rel De eigenaar kon namelijk de dief op de voet volgen met camera en screenshots. Dat zat zo. De de computer werd gestolen, of eigenlijk de laptop werd gestolen... maar de eigenaar had daar een soort op gemonteerd. En op het moment dat de dief dus de laptop opende... ging dat programmaatje aan de slag. Dat maakte stiekem foto's van de dief, maakte kleine filmpjes... en dat kwam allemaal bij de oorspronkelijke eigenaar terecht. Die vervolgens wist dat de dief twee straten verderop woonde... en wist ook welke sites vervolgens werden bezocht... en wist ook dat de dief aan het opscheppen was... dat de politie hem in ieder geval nooit te pakken zou krijgen. Dat liep dus heel anders... Ja, zegt de eigenaar, niet iedereen kan het... maar ik ben toevallig een beetje goed met computers... dus ik dacht, laat ik die computer maar beveiligen. En dat was wel een goed plan geweest. De dief is ondertussen ook opgepakt. Staat allemaal te lezen op dagblad of in dagblad trouw op de voorpagina. Goed, dat staat er allemaal in de ochtendkranten van Hede Ochtend. Dat gaan we doen zo dadelijk na zeven uur. We gaan onder andere het hebben over het Rode Kruis. Die hebben een nieuw fonds. We hebben het ook over dat verbod op shortselling. En Jan van der Put is binnengekomen. Die gaat u allemaal zo uitleggen in heldere taal. Wat dat is, shortselling. moet u onthouden. Want dat is toch wel het woord van de dag, shortselling. Tot zo. Dit is Radio 1.